Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Indisch paspoort gevonden waarmee iemand zich vorige maand... als vluchteling registreerde op het Griekse eiland Leros. Dat meldt de Griekse minister Toskas. Het paspoort werd gevonden bij een van de terroristen... die zich opliezen bij het Stade de France... Zijn ander lichaam werd een Egyptisch paspoort gevonden. Een dader van de aanslag op theater Bataclan is geïdentificeerd aan de hand van een vingerafdruk. Het is een Fransman van ongeveer 30 jaar die bekend was bij de inlichtingendiensten vanwege zijn banden met moslim-extremisten. Bronnen rond de Britse regering zeggen dat de daders in Syrië zijn geweest. Ze zouden deel uitmaken van een op zichzelf staande terreurcel. En in Brussel is een man gearresteerd die mogelijk te maken heeft met de aanslagen in Parijs. Dat melden Belgische media. De politie heeft meerdere huizen in de wijk Molenbeek doorzocht. Veiligheidsdiensten onderzoeken mogelijke Belgische betrokkenheid bij de aanslagen. In het vliegtuig dat op Schiphol aan de grond wordt gehouden na een dreigtweet is niets gevonden. Vermoedelijk gaat het om een toestel van Air France dat naar Parijs zou vliegen. Alle passagiers moesten het toestel verlaten, maar mogen nu weer aan boord. En in alle lidstaten van de Europese Unie wordt aanstaande maandag om 12 uur een minuut stilte gehouden. In Nederland hangen dan op alle overheidsgebouwen de vlaggen half stok. Premier Rutte noemt de aanslagen in Parijs een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Zo kort na het drama overheersen de gevoelens van afschuw en kwaadheid, zei Rutte. Hij zei ook dat Nederland in oorlog is met IS. Niet een geloof of de islam, maar IS is onze vijand. Aldus de premier. Op de Syrië-conferentie in Wenen is besloten tot een concreet stappenplan voor Syrië. De 17 vertegenwoordigde landen willen dat er nog dit jaar gesprekken beginnen... tussen de Syrische regering en de oppositie. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier gezegd... na afloop van de conferentie. Binnen zes maanden moet er een overgangsregering zijn... en binnen 18 maanden moeten er verkiezingen worden gehouden in Syrië. Het weer vanuit het zuidwesten breidt de regen zich uit over het hele land... en vanavond en vannacht blijft het regenen. Er staat een stevige wind en die kan aan de kust stormachtig worden. Morgen is het bewolkt en ook regenachtig en het blijft stevig waaien. Het is met 13 tot 14 graden vrij zacht. In de middag wordt het vanuit het westen droger. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 On my shirt. I told you I'd let them. li a i My yeah, my, yeah, give me love, love. De plaat blijft dit Ubi-Portje en I can't help falling in love with you. Hier bij fan. welkom bij het 2 uur. Mijn naam is Fred Huijt, tot de klokjes van 7 uur is dit entertainment for you. En uh, wij gaan lekker verder met uh, ja, het goede doel. En uh, Sinterklaas, wie kent hem niet? En natuurlijk, uh, ja, niet te vergeten als je morgen niks te doen hebt. Uh, Sinterklaas komt natuurlijk morgen aan, hier in Zandvoort op het strand. Uh, de Pieter die verwachten hem dus om 12 uur. Dus Sinterklaas om 12 uur hier op het strand van Zandvoort. En uh, mocht je dus niks te doen hebben, kom lekker gezellig hier naartoe. Het goede doel: Henk en Henk, Sinterklaas, wie kent hem niet? Om 12 uur hè. Althans, dan verwachten ze hem.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 Ja, natuurlijk. Dus morgen om 12 uur verwachten de hem hier op het strand. En natuurlijk is er een, een live uitzending van 12 tot 2. Ja, zodra, zodra die het strand opkomt, dan kunt u dat allemaal volgen. En uh, ja, dat allemaal uh, als u het wilt uh, volgen. En uh, u kan het niet uh, in de vrije eter ontvangen of op de kabel. Dan is er altijd nog http en dan dubbele puntjes boven elkaar slash slash. En dan is het zfm.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 You. should have had the chance to stop and walk away It was going to not complicate it Als je denkt, wat een bekend nummer is dit. Ja, dat klopt. Dat was in het Songfestival van 2013. Farid Mamadoff was dat voor Azerbeidzjan. En ja, een heerlijk nummer is het toch wel. Dit was in ieder geval de, de, ja, de remix ervan. En ja, we gaan gewoon weer een lekker plaatje draaien. En de plaatjes van René Vroker. En hij heeft het over Calling Out Your Name. Nogmaals, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. I really miss you Tell me darling, where Calling out your name, René Proge en The Passion of Love, tenminste van zijn album The Passion of Love. En dat allemaal hier bij CFM. Goedenavond. En we gaan een lekker plaatje draaien. Ja, we, we hebben sinterklaas natuurlijk. Maar uh, we gaan natuurlijk over een uh, weekje of uh, zes. Ja, een weekje of zes, dan zitten we alweer in de kerst. Dus uh, vandaag gaan we deze kerstplaat nog eventjes draaien van Django Wagner. En ik kom naar huis. Koos Alvids, de trein, was dit Jungle Wagner en ik ben, of ik kom naar huis met Kerstmis. Ja, ja ik bedoel, morgen is het, is het natuurlijk Sinterklaas die hier op het strand van Zandvoort aankomt om 12 uur. En ja, over een week of zes dan zitten we in de kerst. Dus vandaar deze kerstplaat. En we gaan gewoon een lekker plaatje draaien van Wayne Wade en hebben het over Lady. Meer muziek. Meer variatie met Entertainment for You. Plaat uit vervlogen jaren natuurlijk. En uh, ja, zo nog eentje van de Bee Gees en The Nights on Broadway. Uit Engeland, The Beat is waar het hit en The Night on Broadway. En dat allemaal bij ZFM. Uh, goedenavond. Het is uh, zeven minuten over de klokjes uh, van half zeven. En tot zeven uur ben ik bij u met Entertainment For You. En we gaan verder met Maggie McNeil. En You Are My Hope uit 1976 alweer. periode van Mauta McNeil. Dit was de jeugdige Maggie McNeil. En uit 1976. You are my hope. Hier bij ZFM. En we gaan een lekker Nederlandstalig plaatje er doorheen draaien. En dat is van Leon Bersley. En hij heeft het over hou van mij. Volg ons via je smart app. En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl Voor alle informatie. Was hij dan Leon Besley? En hou van mij, de Smokey en Living Next Door to Alice. Goedenavond. Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window.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 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second glass Now I gotta get used to not living next door to Alice We grew up together, two kids in the park We Carved our initials deep in the bark Me and Alice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 Chris CFM, goedenavond. En uh, ja, we gaan weer uh, een lekker plaatje draaien van Shaggy en Pitbull en G-Noble. En Only Love. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. CFM, Zandvoort met Entertainment for You. Ja, en als u uh, net gegeten hebt... Dat het u wel mogen bekomen En moet u nog eten Eet smakelijk alvast Round and round and round wind we you know we gotta keep Then ask yourself, can you lose my heart again? I know you're hurting, up ...naar de, de klok van zeven uur... ...was dit Shaggy, Pitbull en Ginobo. ...en Only Love. We gaan een lekker nummer draaien van Enrique Iglesias... ...en Romeo Sanchez en Loco... De corazón desilusionar a veces maltratado no te perdonaré En Loco, ja ik zie dat we nog een uh, minuut of vier uh, hebben naar de klokken van 7 uur voor het NWS nieuws. En uh, ja, dat doen we met een verzoekplaatje, een laatste verzoekplaatje van uh, Roel Britting. En al jouw woorden daarvoor in Rotterdam, op de verjaardag natuurlijk. Ja, tegen mij niet ik doe als door de straten, en dingen ging er na te vaart. Moet ik geloven dat jij niet wil praten? die dan ben ik meer dan zwart. Het is alweer een maand geleden, hoe kan ik jou maar zo snel vergeten? Moet ik geloven dat jij niet wil praten? Die verhalen ben ik meer dan zat. Alle dingen die we samen beleefden, verget is niet die waar. Natuurlijk wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren weer. Dit waren weer twee uurtjes vol met muziek bij ZFM Entertainment for You. En dat altijd, iedere zaterdag natuurlijk, van 5 uh, tot 7. Mijn naam is Fred Hey. En uh, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk weer gewoon tot zaterdag 5 uur. En uh, morgen niet vergeten, in Zandvoort, 12 uur, Sinterklaas. Doetjes, bye bye, zwaai, En tot volgende week! Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier? Het is dus snel voorbij gevlogen door mijn stroom nu bier. Maar de kastelein wil sluiten, maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis.